Annette Schuts met het NOS Journaal. Europese regeringsleiders willen dat er maandag een staakt het vuren van 30 dagen gaat gelden in Oekraïne. Ze waren vandaag in hoofdstad Kiev om het plan met Oekraïne te bespreken. De leiders van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen dreigen met verdere sancties als Rusland niet akkoord gaat met het bestand. Rusland zegt dat het hen bang maken met nieuwe sancties zinloos is. President Poetin weigert tot nu toe om akkoord te gaan met een staakt het vuren. Ze willen eerst dat westerse landen stoppen met het leveren van wapens aan Oekraïne. Boven Catalonië hangt een giftige gloorwolk. Zeker 150.000 mensen moesten daardoor in die Spaanse regio binnenblijven. De gloorwolk ontstond na een brand bij een bedrijf dat spullen maakt om zwembaden mee schoon te maken... De brandweer heeft moeite om de brand te blussen. De nieuwe paus Leo heeft gezegd dat hij door zal gaan... met de hervormingen binnen de katholieke kerk... die zijn voorganger Franciscus in gang heeft gezet. Hij zei tegen alle kardinalen dat de overleden paus... een kostbare erfenis had nagelaten die zij moeten voortzetten. Verder zei de nieuwe paus dat hij kunstmatige intelligentie... momenteel als grootste uitdaging ziet voor de mensheid. Leo XIV werd deze week gekozen als nieuwe paus... In de Indische Oceaan is een oude ruimtesonde neergestort. Het gaat om een sonde uit de voormalige Sovjet-Unie die in 1972 werd gelanceerd. Het apparaat zweefde de afgelopen jaren in een baan rond de aarde. De verwachting was al dat het vandaag neer zou storten op aarde. Het weer, veel zon met alleen in het noorden en oosten wat wolken. Het is zo'n 23 graden. Ook morgen veel zon en dan ook wat warmer dan vandaag. Het wordt dan maximaal 25 graden.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 Met nu Zandvoort op zaterdag. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Tell me. On it. Get down on it, get down on it, get down on it, come on in get down on, it. get down on it, get down on it, get down on it, get down on it How you gonna do it if you really don't wanna dance By standing on the wall, get your back up off the wall Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance By standing on the wall Get your back up off the wall Cause I heard all the people saying Get down on it Come on in Get down on If it If you really want it Get down on it You gotta feel it. Get, Get it. it Get down on it Get down on it Come on in Get down on it Baby, baby Get down on it Get on it By standing on the wall Get your back up uh, Cause up. I heard all the people saying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 tegen uh, uh, Rijgers Boys, geloof ik, hè? De Rijger Boys uit de de Heerde Gewaarts. Ja, klopt inderdaad. Uh, daar is Jaap Koper. Hey dus, Jaap. Uh, die, ja, die hebben we straks in de uitzending. Hallo, die gaat daar uh, lijfverslag voor ons doen. Dan hebben we de evenementen. Uh, ja, en het nieuws tussendoor. Dan het laatste uur op. Dan moeten we wel even een straks tijdschema aanhouden, hoor. Want uh, we hebben Rendel Lawson, Jaap tussendoor. We hebben de beest van de week. Uh, als hij er is, komt hij natuurlijk ook nog.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 En de zomerse dagen komen er weer aan. Daar worden we vrolijk van. Graadje of 22 momenteel hier in Zandvoort. Dus kom lekker naar de kust toe. het gebied van het mooie weer. Strampapioen dorp. Je bent overal van harte welkom. Wij gaan de nieuwe single draaien van Mark Ember. Hier is Belong Together. I know sleep is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 Camber hoorde je op de Stanfordse Radio met uh, Belong to Care. Ja, afgelopen woensdag vond er een uh, verkeerscontrole plaats uh, op uh, de zeeweg. En diverse mensen waren daarbij de pineuten, Thomas. Ja, was je nog langsgereden, Rob? Nee, nee, nee, nee. En je hebt Bob sleutel gehaald? Nee, ook niet. Nee. Oh. En jij dus... gaat meer voor een Leo sleutel? Een Leo. Ja, <laughs> nou, ja, die zijn wel helemaal hip, hoor. Is het zo? Van Leo de 14, hè, bedoel ja? je? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja.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 Nou ja, rot op. Of Hebben is... ze geld tekort. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar dat is toch goed, joh. Zeker op de zeeweg. Zeker weten. Dus handhaven daar. Ja, nou, dat en, gebeurt uh, ja, ja, maar van volgend jaar mag iedereen daar uh, 60 rijden. Dus, uh, <laughs> ja, en dat is maar één strook, dus dan e staan we massaal in e Ja, dan staan we massaal <laughs> gewoon... Uh, iedere dag stil. <laughs> er gebeurt er ook niks meer. Oh, man.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 circles all the time Looking for your memories If you keep going round You'll see the sky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 Ski nu al kilometer Zoek naar jou En ik zeg één hey, Dat is lotje en lotje is... De cadans al lang.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 mei-maand natuurbrandbeheersingsmaand, hè? Bij de Ja, ja inderdaad, daar ja, ja, ja, ja. ga ik het zo meteen nog even ja. over hebben. Maar niet tijdens het weerbericht, toch? Nee, nee, nee, dat komt Oké, okay, nou ja, ondertussen waaien wij weg in de studio, ja, dankjewel. Hè? Alle ramen open gedaan, ja, natuurlijk. Een beetje frisse lucht hier. En dan hoor. kan de buurt ook meegenieten van de mooie muziek die we vanmiddag draaien. Zeker. Helemaal goed, nou dankjewel, Thomas. Het weerbericht. Ook naar te lezen op de ZFM-app. En die geeft aan, momenteel 22 graden hier in Zandvoort.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 want you dirty cash, I need you, oh uh -huh. ooh, ooh, ooh, yeah. Dirty cash, I want you dirty cash, I need you, oh Dirty cash I want your money. Dirty cash. Yeah. I want your money. Yeah. Yeah. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Oh. Give me your money. Mooi, hè? Dan wordt zo'n uh, oude plaat uh, wordt, uh, even verbouwd, Thomas. Dan krijg je ineens een veel snellere versie van die uh, Adventures of Stevie V...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 Dat dus. Nou, vanmorgen was uh, Geert uh, Seizema een bewoner en uh, ook uh, de woordvoerder van uh, Camping Zandenvoerder, uh, aanwezig uh, bij collega's uh, van ons. Bij Ger Loogman en Hans Botman. Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, die beide heren die spraken met uh, Geert Seizema... Want ze laat het er zeker niet bij zitten. Geert Seidsema van de Camping Sandervoerder, welkom. Dank je. Je bent hier niet voor de eerste keer, denk ik wel een keer of vier, vijf. Ja, vaste gast. Waarschijnlijk niet voor de laatste keer, denk ik Nee, denk ook niet, maar het was altijd vol vuur. Maar jullie kregen 30 april, toch wel een enorme dreun te verwerken. De rechter sprak uit, het was de uitspraak, dat jullie per elektron moeten vertrekken. Ja, verloren zeggen ze dan. Ja, he, en, en, nou, de rechtstaat verloren. Ja, dat is ja, wel ja, ja. overstrijdbaar. En ik zeg dan verloren, maar niet verslagen. Uh -huh. Want uh, nou, we hebben het hele proces goed bestudeerd. En er zitten genoeg aanknopingspunten in voor een hoge beroepszaak. Ja, hoe, hoe hebben jullie die, die uitspraak trouwens? Uh... Zeer teleurgesteld. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar zat u allemaal bij elkaar? Of, uh... Nou, ik uh, was aan het werk. Dus uh, ik kreeg me via de app binnen. Wat hmm. uh, andere mensen ook. En uh, nou, er waren al wat mensen op de camping. Dus... Alex, toen het bekend werd, uh, was het telefoon ja, en ja, we de telefoon non-stop. Dan gelijk iedereen je, ja. aan de telefoon, ja. want iedereen ja. is in paniek. Er staat een dwangsom in uh, van 500 euro per dag als we niet weggaan. Tot, dus, ja. tot maximaal ja. 50.000. Dat, dat, dat, dat is maar 50.000, Het dat is per persoon, <laughs> ja. Handels, dus ja, per persoon, mensen, ja. ja, ja. Oké. Okay. Ik wil het nooit worden. Ik, worden, ik, nou, ja, ik had zo'n idee, zo'n recht dat het aan doet. Uh -huh. en, dus zitten er zitten daar 80 mensen in de zaal, dan krijg je toch wel enig idee. Uh -huh.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 met drie rechters te zitten. Dus dat ziet er dan over het algemeen wel wat anders uit. Het is in Amsterdam, gaan we dat doen. Ja, we hebben het stuk uh, afgelopen twee weken goed bestudeerd. En er zitten uh -huh. voldoende aanknopingspunten in... waarin wij zeggen van... Uh, die zaak gaan we wel winnen. Ja, want jullie hebben ook advocaten, neem ik, uh, aan erop zitten. Of we, ja, ja, nou, we hebben afgelopen week nog wat... Uh, want we gaan inderdaad ook gewoon met experts uh -huh. werken. Die gaan we oproepen ja, over een uh, geohydrologisch onderzoek... wat er plaats moet vinden voor de vijf uh -huh. die daar gebouwd uh -huh. moet worden... tijdens de rechtszaak vroeg de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 bomen in de vijver stonden, die uh -huh. niet gekapt mogen worden. Dus die uh, afgewezen kapvergunning. En toen zei de advocaat, nou, maar dan gaan we de vijver... gewoon een beetje verplaatsen. Yeah, yeah. Ja, ik wil dat, dat is een vijver uh -huh. niet zo groot... als het Badhuisplein, en die willen ze gaan verplaatsen. Ja. Dan, volgens mij <laughs> moet je dan gewoon een heel nieuw plan in opzetten. Ja, dat lijkt ja. mij ja. ook, ja. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat zei de kloed trouwens over uh, die vergunning? Hè? Ik bedoel, de gemeente moet die vergunning verstrekken Of de uh, orei of? Ja, nou, de nou, OREI-Mond is natuurlijk gewoon... het Ja, ja Die is advies ja. aan de gemeente... En,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 als je dat interpreteert, dan zou daar staan dat de gemeente vindt dat er vergunningloos gebaat mag worden. Maar dat vindt de gemeente helemaal niet. Ja. Maar het is wel heel vreemd dat die rechter dat dan niet weet. Of de nee, maar ik had het, idee dat mee kan deze, gaan. had het idee dat deze rechter daar niet zo mee bezig zou zijn. Nee? Dus Hij zat meer op de stoel van. nou, die mensen zijn al vier jaar bezig.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 Het, of hoe het ook maar heet. Droomparken. Droomparken. Ja. Gaat die mensen nemen thuis met boodschappen mee. En die blijven op dat park. Die gaan er niet uit. Uh -huh. Die komen hier niet in het ja. dorp. Ik maar... ga straks het dorp in om boodschappen te doen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jullie hadden wel een kleine overwinning door die uh, uh, bomenkap die... Ja, uh, ja nou, dat zei aan Jaap ook. Hè. Daar is hij voor gaan liggen. Dus kijk, ik denk ook gewoon dat de gemeente daar gewoon wel in hmm. tegen naar kijkt. En probeert te doen wat... wat hoort binnen ja. de wet- en regelgeving. Mm -hmm. Alleen we hebben daar wel met een paar advocaten te maken. Ja, die lullen dan banaan recht. Hè? Dat is ja, gewoon ja, ja. niet verstelbaar. Dan ja. zit je gewoon echt met krometeen in die rechtszaak. dat ja. die mensen allemaal ja. bezig Dat je denkt, hoe durf je dat? Ja. Hebben jullie rechtstreeks contact eigenlijk met, met zeg maar, de investeerders? In de... nee, nee, want we weten niet wie het zijn. Nee, kijk, maar ze zijn hier niet bij die rechtszaak dan? Nou, dat zijn advocaten en woordvoerders. Ja, zeg maar Kijk, wat bijzonder daaraan is. is dat wat wij dan weten is dat de investeerders van het Badhuisplein... en de Watertoren ook investeren in de camping. Dus dat is één groep. Ja. Ja. Dus als je het dan over diversiteit hebt in Zandvoort... diversiteit over recreëren... hebben ze ook weinig diversiteit in ja. projectontwikkelaars. Ik, dacht, ik, ik dacht, dat dat juist, zei juist dat we overkocht hadden aan een nog grotere partij. Nou, maar die Toch? zitten er allemaal in. Tenminste, Do dat is wat Badhuisplein ja, ja, en alles... Het ja. schijnt er allemaal met mee te maken. Nee, nee, oké. Okay. Dus dat is wel bijzonder. Ja. Maar wij, wij krijgen onze vinger niet achter. Want op dat adres... Nee, dat ik ...staan dat niet 71 niet. BV's in ja, te schrijven. Ja, ja, ja. Je nagaan. Ja, dat is uh, moeilijk uh, uit te zoeken wie ze dan wel zijn natuurlijk. Die komen we ook niet achter, ja. want het is een trustcompany. Ja, wanneer komt die rechtszaak, gaat die rechtszaak beginnen, denk ik, nou? Ja, wij hopen ergens wel uh, gewoon in augustus of zo. Augustus. Ja. ja, en het, is, het wordt een spoedprocedure, ja. dus dat gaat uh, vrij vlot. En dan ja. krijg je ook sneller uitspraak. Dus eind augustus wordt duidelijker uh, wat er gaat gebeuren. Ja, ik hoop toch wel ergens eind augustus. Ja, want dan zit je september. ook dicht, dicht tegen 1 oktober aan natuurlijk. Precies, zitten we dicht tegen 1 ja. oktober aan. Uh, we hebben de eerste mensen, heb ik al bij de caravan Hij ja. ja, Die zegt, ik ga echt niet weg. Ik om me vast aan mijn ja. caravan. Nou nee, ja, dat willen we ook niet, want de winter komt er ook aan. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Voor en, uh, en, uh, we, we... we hopen je wel nog een keer de uitspraak mogen ja. na de uitspraak. Ja, zeker. Maar tussendoor mag ook nog wel, want er zal nog wel het een en ander ja. gebeuren. Okay. Dus ja, 26 maart zijn we. In de uh, Tweede Kamer. Oh, ook debat Oké. Goed. Dat gaat wel. allemaal gewoon door. Nou, allemaal Hartelijk door. bedankt, uh, Geert. En uh, heel veel succes. Heel veel snelheid. Ja, nou, dat was uh, Geert Seidsema vanmorgen in de uitzending uh, hier bij uh, ZFM. Ja, laten we hopen dat het allemaal goed gaat komen met uh, de bewoners van uh, Camping uh, ja, En dat het uh, ja. gewoon nog een camping kan blijven. En misschien waar uh, ook uh, kampeerauto's uh, gestald uh, kunnen maar, uh, worden. Het en, staat nu wel nog gewoon. nog.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 Wat je elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur hier op de radio hoort. Met uh, diverse prestatoren, heel veel leuke muziek. En uiteraard uh, de actuele informatie. En wij uh, brengen dan op zaterdagmiddag, uh, uiteraard ook nog heel veel informatie. En lekkere muziek, waaronder een beetje reggae van uh, Jimmy Cliff. For this rubber duck in Rock and giant. Je krijgt toch echt zin in de zomer, hè? Nou, we zijn vandaag al lekker onderweg met de 22 graden hier in Zandvoorts. Je hoort Jimmy Cliff en de Reggae nights. Nou, wil je nou weten hoe de redders op zee het doen hier in Zandvoorts? Dan heb ik het over de KNRM. Dan ben je van harte welkom bij de Reddingbootdag... aan de Torbekkenstraat bij de KNRM de hele dag vanaf morgen vroeg...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 Oké, okay, nou ja, de mensen jij die ook. wel... Ja, ik vind het wel leuk. Jij bent wel een keer, ja, keer meegeweest, uh, toch? Ik ben wel een keer meegeweest en uh, ik heb op een uh, katamaran uh, gesteld. Oh, oh jee. ja, En op een laser en uh, van alles en nog Doe wat. Uh, jazeker, lekker varen, lekker dobberen hier in zee. We gaan op naar het nieuws en weer. Siente el lado que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy Vamos a juntar la luna y el sol Súeme la radio que esta mi canción Siente el lado que va subiendo el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me he dejado en las sombras te juro que te pienso hago el mejor intento el tiempo pasa lento En como de borrar nuestra historia haz me, quede aliento, mientras me quede